De dreiging van een kabinetscrisis rond het Irak-rapport is voorbij. Een Kamermeerderheid accepteert de nadere toelichting die het kabinet gisteravond gaf in een brief. In een urenlang Kamerdebat erkende premier Balkende dat er in 2003... een beter volkenrechtelijk mandaat nodig was voor de inval in Irak. Het debat duurde tot diep in de nacht. Dinsdag wekte de premier de woede van onder meer coalitiegenoot PvdA... met zijn kritiek op het Irak-rapport van de commissie David.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 In een ziekenhuis in Philadelphia is Teddy Pendergrass overleden. Hij werd in de jaren zeventig bekend als leadzanger van Harold Melvin en The Blue Note. Na een paar jaar ging hij solo en groeide hij uit tot een sekssymbol. Een van zijn hits was Turn Off The Lights. In 1982 raakte de zanger deels verlamd door een ernstig autoongeluk, maar hij bleef muziek maken. Teddy Pendergrass is 59 geworden. In Pakistan zijn bij een Amerikaanse raketaanval tien mensen om het leven gekomen. Doelwit van de aanval met een onbemand vliegtuigje waren Taliban en al Qaeda strijders in het noordwesten van Pakistan. De Amerikanen voeren er geregeld aanvallen uit. In ruim anderhalf jaar zijn daarbij honderden mensen, onder wie ook burgers, om het leven gekomen. De Amerikanen boekten hun grootste succes vorig jaar zomer toen Taliban-leider Meshoud ben raketaanval uit de weg werd geruimd. Het weer vandaag bewolkt en nevelig. Is nog wat winterse neerslag later droog in de middag. Op veel plaatsen licht het dooi. Dit was.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 Deze 2010. Ja. Nou, Don, goedemorgen. Goedemorgen. We zitten we weer, weer? Ja, en de Goeiemorgen-Zandvoortrein uh, vertrekt uh, beter dan hem, precies op tijd. Ja. We hebben de wissels goed gezet <laughs> vanochtend. Je bent er vroeg uitgegaan om ze allemaal op te warmen en de ah, sneeuw ja, ja, ja. te smelten. Ja, nou, het, het, ja. En we hebben, we hebben een machinist en een stoker: een machinist? Rotterdam.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 Met de koffie. Ja, dat is Yvonne Roosendaal. Die Yvonne Roosendaal. En, we hebben ook en hier... Yvonne Roosendaal heeft ook het spoorboekje samengesteld ook voor toch? vandaag. Ja, ja, dus jij bent wel ja. heel erg opdreven. Ja. <laughs> en de twee machinisten, Jaap Koper. En Don de Grebben. Maar even over stokers gesproken. Die zitten ook hier een beetje verstopt in het programma, hoor. Dus, uh... Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> dus uh, dus maakt u zich maar geen, uh, geen drukte. Ja, wat gaan we doen? Programma of de ingekomen stukken? Nou, de ingekomen... Uh,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 Gaan we zo uh, om uh, tien over elf... Praten. Iemand die overgestapt is, hè? Ja. ja <laughs> Als we ja. het dan toch over ja, treinreizen ja. hebben. Ja, Virgil is... Bawitz, die is overgestapt naar GroenLinks. In ja, de trein hij, van GroenLinks. Zou die toch het verkeerde paron hebben genomen? Dat denk, ik, dat denk ik, maar dat zullen we straks uh, wel horen. We gaan, gaan aan horen. hem vragen. Ja. En dan uh, rond de klok van half twaalf... ...krijgen we wethouder Wilfred Taters... ...samen met Trudy van Duin. En die gaan eens eventjes... ...en het is wel lekker met dit koude weer... ...een stevig potje knokken over de rotonde... ...in de Wallennepecht. Ja, Oftewel de veiligheid Ja, daarvan. Misschien wordt het wel een sneeuwballengevecht... ...tussen de heer Taters en mevrouw van Duin. Dat zou uh, maar kunnen ge gebeuren. Dan hebben we om kwart voor twaalf...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 Nou ja, er is, een paar dagen later is er ook nog uh, iets over de Ladies de Night in Circus Zandvoort. En daar gaat ze het ook over hebben. Dus, uh, oh, okay. dus uh, het zal over een dubbele Ladies uh, Night uh, worden, okay. denk okay. ik. Goed. Dus dat, uh, dat sowieso. Zes minuten over tien is het. Maar, we gaan maar, maar is... eens uh, wat beginnen, denk ik. Ja, maar, ja, maar ik eens... heb oh, er twee ingekomen stukken. Het verzoek was om daar uh, nog wat over te zeggen. Ik weet het, ik weet het al. Uh, we hebben de sporthalbeheerder uh, heb ik gisteren gesproken. En dat ja. was Kok Zwemmer. En die is niet zo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 Let's Zou dit plaatje ook over een maand of vijf... nog eens een keer uit de motteballen gehaald, uh, gehaald kunnen worden? Want dan hebben we tenminste... dat we hier in iets wat onder andere onder, onder omstandigheden is. Sunshine Reggae. Sunshine Reggae van Lead Back was dat. Ja, dat. Twaalf minuten over tien. En uh, ik zei net... Uh, of bij, bij het einde van dit plaatje zo van stil... het lijkt me dan net aan zo'n type... die je vroeger had bij uh, Harry Vermegen... en uh, Henk Spaan. Arie Boksbeugel, die zei dan altijd...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 Even over het, uh, ja, het moment dat de fik erin gaat, gaat dat gewoon met hout of worden die kerstbouwen dan nog een beetje besprenkeld met, uh, met een mm, een of andere brandstof? Mm, uh, uh, er wordt wat hout onder aangelegd, volgens mij een uh, beetje afhankelijk of het de hele dag geregend heeft of anderszins. Mm. Voegt de brandweer, de brandweer daar dan nog al, uh, misschien nog iets aan toe? Ja.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 Ja, want er de, de blijft altijd een restant. Ja, ik zou ja, nee, dat, dat gaat ook het zo gewoon, af te vragen. Nee, van nee, wat gaat gaat wat gewoon, dat gaat gewoon bij het vuilnis. Dat gaat naar de vuilverbranding. Ja. Ja. Het, het is voornamelijk hout en waarschijnlijk wat spijkers. in, in Ja, al al meer is en, het niet. Er blijven ja. uh, een beetje asresten ja, erover. Ja. Ja. Vroeger wilde de brandweer ook nog wel eens het in genomen vuurwerk erin gooien. Ja, die... maar ik, dat gebeurt niet meer. Want dat in beslaggenomen vuurwerk... Uh,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 Ja, aanvulling op zak zakgeld met de 20 ja. cent en dan had de kans ja. op een leuk prijs. Ja. Ja. Ja. Even, uh, want ja, het is nu wel duidelijk wat, wat, hoe dat uh, verder gaat met die kerstboomverbranding Nog voor alle duidelijkheid, het is woensdagavond. En het is dus woensdag de 13e, ja. s'avonds om half acht op de rotonde aan de strand. Ja, het is dus bij het uh, Juttersmuseum daar in de buurt, ja. ja, daarvoor eigenlijk. Ja.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 Nou ja, om, om om te veel om zo'n groot groen te maken. Ja, ja. En Anders moest je weer transporteren. En ja. <coughs> dus we maken het ook uh, de mensen uit Noord makkelijk. Anders moeten ze allemaal ja. naar één plek komen. En, ja. ik, en, dat, en we kunnen niet enorme uh, ja. vrachten heen en weer gaan rijden. Ja. Dat is ook ja. allemaal weer. Ja. Uh, en dat versnipperen, dat materiaal, dat wordt weer ergens anders voor gebruikt? Dat wordt weer als bodembedekker dat in de, het groen.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 een hele vracht gekregen. Ja. En daar zijn we heel zuinig mee. Omdat we eerst willen weten wanneer we weer krijgen. En ja. de, de, de, de leveranciers die hebben nu een, een stop gezet op levering. Ja. de donderdag mag men weer bestellen. Okay. Bestellen. Bestellen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 En nu uh, de volle laag gekregen. En we hebben natuurlijk eigenlijk tot en met, uh, ja, tot en met uh, donderdag. Ja. En vrijdag het laatste stukje hebben we natuurlijk met, met soms met vijf ploegen gereden en, en, uh, en geschoven waar je kan. Ja. Je kan het niet overal schuiven. Nee. En uh, gepekeld waar het kan. En uh, overdag uh, allerlei hand- en spandiensten gedaan. En, ja. ja, dat is. Ja. Het.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 twee en een half uur en dan is die voorbij en dan komt de eerst de zes uur niks en dan weet je waar je toe bent. Ja, nou, nou bent u geen bierman. maar heeft datzelfde bierbureau, heeft u ook aan hetzelfde weerbureau gevraagd van hoe lang dit gaat duren of, dat weet dat weerbureau natuurlijk ook niet. Dat weet het weerbureau natuurlijk ook <laughs> niet. Nee, dat dat natuurlijk nee, ook niet nee. Maar hebben ze wel een indicatie gegeven nee, van uh, nee absoluut niet. Nee, dat is het is, duur, is al van uur tot uur alleen maar. Ja, dat is gewoon een, een bureau dat stelt vast wat er in de atmosfeer aan de hand is mm. en wat dat voor gevolgen zal hebben. Dat hebben we ja. ook als het heel erg gaat regenen.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 In dit, uh, het is in onder controle. Dus en ja, we hopen dat we er zo gauw nog van af zijn. Okay. Ja. Uh, nog even één, één laatste, laatste uh, vraag. Dan. Schenken jullie wat extra aandacht aan de, de nou, noem het maar even, bejaarden thuis uh, de, ja, daar, en de omgeving? daar hebben wij, uh, uh, laat ik zeggen, uh, dat, daar, uh, die zit ook opgenomen in ons programma.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 All is upside, upside.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 Hilly, uh, we kennen je natuurlijk ook uh, van uh, de muur in, uh, bij het Dolfi. Uh, ja, sommige zandwoorden zeggen Dolfi Drama, maar het is het uh, Dolfi En ik heb nog wel geprobeerd om zo mooi te maken. Ja, maar die muur, daar, daar is wat mee.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 Even welke oriëntatie heb je? Staat het nou op het noordoosten of zuidwest? Naast naast staat het ja. midden op dat plein. en het heeft, ik ben altijd wij slecht gaan, in de richting Ja, waar, ik, ik ook. Maar we hebben vier muren we daar. Gewoon een natte vinger opsteken, dom, Dus uh, meer is het niet. <laughs> <Ja>. <laughs>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 mensen die gewoon die ik zelf ook niet ken nee, en ja, die oké. zeggen ook ik kan er niks van uh, maar ik, ik vind het wel leuk om te doen ja, ja. Ja. Uh, is het ook zo dat er dan misschien uh, dat er dat er dan op, op die manier een bepaald idee staat en zo weet, nee of? ik heb ik heb gezegd het is voor ja. jou het zand voor het gevoel uh -huh.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 Ja, maar Belinda maar zelf? <laughs> zelf niet. Die gaat aanwijzingen geven. Die gaat, aanwijzingen. Die gaat haar dochter helpen. het oh, is een soort ja. coaching. Ja. Ja, ja, ja. ja, moet het ja. zo uh, doen. Ja, ja, ja. Maar ik zou me kunnen voorstellen, van het is uh, verkiezingstijd. Uh, ik denk ook bijvoorbeeld misschien uh, leden van het college. Dat zouden we ook zo maar uh, kunnen. En Martin Bierman doet mee.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 Ik vind, nee, het, uh, gaat even om, het is het om, om, opleuken van de muur. Ja. Daar gaat het op het een kunzinnige ja. manier. Ja. Daar gaat het ja. mij eigenlijk ook ja. om. Maar het, het is altijd leuk om even te weten wie er zo allemaal... betrokkenheid mee, is. Ja. is, is maar dat, dat de is de. uit heel zandvoort. En nu moet ik al zeggen, je kan niet meer meedoen. Want het zit het helemaal, zit helemaal bomvol. Ja. ja. ja. Bomvol. Ja. Ja. Uh, nou ja. En, en, ja. Het, het, het, het, het, het, hoe lang is het? Want het, het zijn het allemaal...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 Want met die panelen bijvoorbeeld, dat denk ik ook van, uh, ja, je hebt het nodig om, uh, om die beschilderingen te kunnen maken. Maar ja, je daar, ben je daar zelf ook achteraan gegaan ja, dan? Ja, tuurlijk. Je, bent, je weet precies wat je aan materiaal wil hebben. Je gaat uitrekenen uit, uh, hoe je zo gunstig mogelijk een grote plaat ja. kunt uh, indelen. 1,22 ja. bij 2,44. Ja, ja, en ja. hoe ga je die zo gunstig ja, mogelijk... Ja, ja, uh, ja.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 Ja, ja, ja. Ja, Komt dat, helemaal dat, goed. Dat, dat, dat lijkt me gewoon geweldig. Als je daar gewoon, uh, hoeveel man? 70? In totaal 70. Per workshop 25. Wauw. Nou, dat, uh, ja. dat lijkt me wel... Uh, Kom kijken. Een, ja. Ja. Ja. ja. Leuk hoor. Ja. Ja. Goed. Ja, uh, we hebben er verder niks meer aan toe te voegen. Wanneer begin de... We, we, we, we weten de de 14, van, we we weten 14 januari. Van, ja.